Het energiebedrijf zoekt nog naar partners om het project te financieren. Volgens Delta is er nu te veel onzekerheid over het investeringsklimaat. Het bedrijf wil daarover meer zekerheid van de overheid en stelt de aanvraag een half jaar uit. Verhagen benadrukt dat hij al verschillende keren heeft gezegd dat hij geen geld in kerncentrales investeert. Dat doe ik ook niet bij kolen- en gascentrales, zegt de minister.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 ZFM Dit is kerst met ZFM Met me nu Alternative FM Sneeuw, sneeuw, daar moet ik helemaal niet aan denken eerlijk gezegd hoor Aan die sneeuw Goeie avond allemaal weer Bij deze nieuwe aflevering van Alternative FM Ik begin maar eens eventjes uh, gewoon droog Want als ik dat uh, alweer uh, hoor met sneeuw Nou nee, dan geef ik toch liever mijn portie aan Vicky eerlijk gezegd Hoewel Vicky hier niet rondloopt en een Vicky hebben we hier ook niet in Zandvoort. Hoewel ik, als ik weer even het nieuws van deze week heb door weten te nemen... ...dat de burgemeester met een aantal brandweermannen de nieuwe palen voor de nieuwe brandweerkazerne in de grond hebben geslagen. Over Vicky gesproken dus. Wat gaan we doen vandaag? Nou, ik zit net op mijn Facebook... Profiel, dat ik de nieuwe Alaska eventjes af uh, zit te luisteren. Maar die is echt heel erg leuk. Moet ik je erbij zeggen. En ik heb weer één Facebook vriend minder. Nou ja goed. Mag de pret niet druk in ieder geval. Hier is 155 Nieuwe van Alaska.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 and why not? While my mind's not done, picture frames of crime scene flashes before my eyes. Cause my. Alles wat er maar te winnen viel in 2010 En ook een deel in 2011 uh, Het was onder andere de Amsterdam Popprijs Daar begon het uh, geloof ik mee Ik uh, meen ook iets van uh, mooie noten Maar dat wil ik even vanaf zijn Dat weet ik niet helemaal zeker Maar daarna was het wel weer raak met de Sena Popprijs Dit jaar nog En afgelopen zaterdag toen was Jori Zwart helemaal verrast toen zij als winnares van de grote prijs van Nederland uit de bus kwam. Wij weten het dus al wat langer dan vandaag. Want dit nummer dat heb je als je een vervent luisteraar bent van Alternative FM al een paar keer voorbij horen komen. En dus hadden we al uh, de stoute schoenen aangetrokken om even het management maar uh, te benaderen. En volgende week, dan gaan we Jori Zwart in de uitzending halen. En dan gaan we in ieder geval even praten over die zaterdag, die afgelopen zaterdag in Paradiso. En we komen er zo direct nog een keer op uh, terug, want er was nog iemand die heel bijzonder opviel. Heel, heel bijzonder. En dat was Port of Call. En daarachter schuilt Pieter van Vliet. En die man die heeft uh, werkelijk gewoon een ontzettend goede indruk bij mij. En ik denk ook nog bij mijn uh, medereisgenoten achtergelaten. Toen hij daar met alleen maar een simpele ukulele stond op het podium. En helemaal niet versterkt. En een stem had als een klok. Het reikte gewoon heel ver. Volgens mij moesten de ratten in de schuur waar Jeroen Kant het over had. Het ook gehoord hebben in de uithoeken van Paradiso. Zo zou ik het eigenlijk wel willen omschrijven. Uh, genoeg daar even over, we gaan eventjes een uh, fijn stukje draaien van Wakey Wakey ja het is een beetje stil geweest ik heb ze een uh, beetje links laten liggen maar dat doe ik niet zomaar en daar heb ik zo direct nog wel het een en ander over te vertellen maar eerst is hier dus Wakey Wakey en Light Outside I know you stay in bed but it's light outside it's light outside Ja. ja, de uh, kleenex uh, die heb ik uh, toch, geloof ik, een beetje uh, vergeten thuis uh, te laten. maar uh, waarom heb ik uh, deze gedraaid? ja, het heeft uh, alles te maken met een man die ik eerder dit jaar ben tegengekomen tijdens de grote prijs van Nederland theatertour. En dat ging nogal op een, een beetje een uh, rare wijze. Ik stond uh, op een gegeven moment uh, te praten met een uh, bandlid van de uh, Cosmic Carnival. En met Equier de Visser. Uh, die uh, op dat moment nog even de koek uh, in uh, de maag uh, splitste. En ik wilde nog eventjes een beetje doorpraten. Uh, maar op een op moment dat ik een stap naar achteren deed. Ja, toen zat daar ineens een... ...jongeman in een rolstoel. En uiteindelijk is het uh, gewoon een... goede Facebook vriend van mij geworden. Maar wat was nou het geval? Ik las dat hij... Uh, in een, ja, uh, ...met een zware longontsteking... ...in een Arnhems ziekenhuis ligt. En uh, de reden waarom ik... Uh, ...Light Outside van Wakey Wakey draai... ...dat is die reden. Maar ik heb er nog een... ...voor hem uh, klaarstaan. En, uh, ik weet van hem dat hij een ontzettende fan is... ...van uh, de Cosmo Carnival. Tim, jongen, wordt hartstikke gauw beter... Wij leven in ieder geval zeker met je mee. En uh, waarom uh, deze draaien, dat mag wel duidelijk zijn. Hier is de uh, Cosmic Carnival en Don't Leave Me. TV I really It feels so was hem. Uh, over zieke boegen gesproken. Ja, ik ben even bloedserieus. Uh, dat heeft uh, te maken met iemand uh, in een land. Um, Tim Kroesberg is zijn naam. Uh, dat was uh, de reden waarom ik toch twee nummers uh, aan hem opdroeg. Omdat uh, Wakey Wakey, die hebben we van hem gekregen. Dat, uh, dat heeft uh, te maken dat we er een beetje aandacht aan moesten besteden. Nou, dat hebben we ook uh, op onze manier wel gedaan. En de tweede die we draaiden is dat ik weet van Tim dat hij een enorme liefhebber is van de muziek van The Cosmic Carnival. Die bezig zijn met een debuutalbum. En wanneer die uit gaat komen, dat, dat zal spoedig blijken. Maar ik volg het op de voet. En er is nog eentje ziek. En dat is de reden waarom we die draaiden. En dat is Fabiana. Ja, dat is een beetje ziek. En uh, ze heeft ooit dus een keer een liedje geschreven toen ze ziek was. En toen dacht ik van, nou die draaien we dan maar. Dus ook beterschap uh, aan de andere kant uh, van uh, de radio in de richting van IJmuiden. Uh, want Make Me Whole, dat heeft ook met een antibiotica keur te maken. Dus uh, ik denk dat ik dan wel even rond ben wat betreft de zieke boeg uh, voor, uh, voor dit moment. Tenzij uh, ik alweer achterhaald ben door de actualiteit. En dat het met Fabiana misschien alweer iets beter zou kunnen gaan. Maar dat had ik begrepen. Makkers. Ja! Goedendag. Goeiedag. Uh, jij hebt het koud? Deze koude. Volgens, dag. Mij, uh, ja. volgens mij heb jij geen handschoenen aan op je scooter. Nee, die kon ik niet vinden. Niet vinden? Nee, dat is weer zo'n typisch geval. Van, waar heb ik die ook weer weggelaten? Mm. Dat, uh, dat is heel, uh, heel minder natuurlijk. Uh, nou ja, goed, dat, dat, uh, dat, weten, dat weten we dan uh, ook weer. Maar goed, uh, het is uh, voor uh, dit moment uh, heel vervelend. Uh, ik, ik heb ook wel iets begrepen dat er iets van sneeuw in de lucht hangt. Nou, ik hoop het niet ja maar ze zeggen ze wel ik ben ja, daar vast blij mee je eerlijk gezegd hoor ja jij ja, had misschien... ook al dat onweer dat was ook al nice. ja dat was leuk was flitsend moet ik erbij zeggen ja, ik vond het rot het was flits wam internet weg ja als jij een internet verslaafde bent dan schiet het op natuurlijk ja nou, als je er net lekker op aan het werk bent ja wat had je allemaal uit internet weg dan wat had je ja wat had je uit te zoeken dan? Ja, mijn servertjes werken. Die staan natuurlijk allemaal ergens anders. Dat oh. heb je internet nodig. Het is net uh, bij jou uh, volgens mij Chinese juggler. Wat? Al die servers in de lucht houden? Met, uh, met al die schotertjes? Weet ik van wat? Niet? Het is allemaal retenstabiel. Oh, het is allemaal reten stabiel. Nou oké, okay, goed. Uh, het is uh, inmiddels 4 uh, voor half negen geworden hier bij uh, Alternative FM... Op de zender hem antwoord, Maar dat had je natuurlijk al wel begrepen. Uh, ik had net al in de aankondiging. Maar toen was jij nog onderweg. Misschien nog een hap eten ergens naar binnen te werken. Maar wij zijn zaterdag bij de Grote Prijs geweest. Ja. En er was één iemand die in het bijzonder opviel. Uh, bedoel je bij, daarbij de winnaar ja, of bedoel ja, ja, ja, je daarbij ja, ja. diegene die heel erg opviel? Uh, ja, diegene die heel erg opviel. Maar daar kom ik zo op. Want voordat we eventjes. Uh, ik ja. heb gewoon de naam onthouden. Ja. Dit is echt een primeur, zeg maar. Ja, we hebben, ja, hij zal ongetwijfeld, denk ik, nog misschien ergens gedraaid zijn in Nederland. Dat, dat, dat nemen we aan. Maar wat heel erg leuk was, er stond ook even met een oud winnares van de Grote Prijs te praten afgelopen zaterdag. Die vond 2009. En uh, ik had het net al over toen ik in Ulft uh, bijna onder, uh, onder de voet gereden werd door Tim Kroesbergen. <lacht> vond ik wel, wel leuk. Uh, toen stond ik dus inderdaad met, uh, met Evie uh, te praten. Uh, de Koek was het album wat zij heeft uitgebracht. In uh, 2010, denk ik. Eind 2010, begin 2011. Maar goed, in ieder geval, uh, hij is uh, uitgebracht. En uh, ze maakten toen onderdeel uit van, uh, van die grote prijs van Nederland theatertour En ja, die was er ook afgelopen zaterdag om uh, de, ja, de, muziek, uh, de muziek, de beste muzikanten te jureren. Dat bleek dus een drummer te zijn van uh, Jeroen Kant en de Ratten in de Schuur. Dat was ook wel een heel tos een beetje een, moet ik zeggen. Dat was een heel leuke, leuke band. Gaan we straks nog even wat van draaien. Want ik vond het, uh, vond het geweldig. En uh, ja, daar, daar zat Evie dus bij. En die moest dus wat aantekeningen maken. Maar goed, uh, in 2011 heeft ze uh, daar ook een single van afgehaald. En dat is die single die nu in de speler zit. Nummer twee, Markus. <laughs> CD-speler nummer twee, Nummer cd, van dat de cd. is, ja, ja, dat is afdwald. Kortom, even de visser. En het leven te brengen, en ik luister aandachtig. Je luistert aandachtig, maar ik zeg, ik zie dat je ja. aan.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 Uh, heel vet uh, als je de studio-versie van Holy Ghost uh, gaat uh, neerzetten. En... Maar zijn, zijn live optredens waren ook echt wel. <lacht> uh, we staan op de voorste rij. We zaten echt met ja, dat was ik wel nodig, want ik ons heb ons... opnames van een verdere rij gehoord. En dat was toch wel. Dat is dunner. Dunner. Ja. Ja, ja, tuurlijk. Uh, toen hij, Wat is uh, een ukulele? Dat was niet ja, zo hard. Ja, dat was niet zo hard, nee. Uh, jij hebt ook dat uh, YouTube-ding uh, gezien, hè? Ja, ja tuurlijk. Ja, ja, dat stond, geloof ik, bij mij op een profiel. Maar uh, nou ja, hij heeft uh, sowieso uh, op een aantal uh, profielen gestaan. Maar dat was echt werkelijk drukwekkend vond ik eerlijk gezegd. Wat uh, Pieter uh, liet uh, zien en horen. vooral Van, uh, Port of Call. Ja, Port of Call. Want dat is, dat is een zijn artiestennaam. Ja, nou ja, dat is gewoon uh, waar hij achter zit. Ja. Uh, dit, dit nummer alleen al. Ik vind, hij is ook bezig met een nieuw album, heeft hij verteld. Uh, uh, uh, en ik... Uh, ja, dat is leuk als je vriendjes met hem wordt. Er staat al wat oud materiaal uh, op, uh, op de Bandcamp. Dus, uh, dus mocht je nog geïnteresseerd zijn, dan zou ik even kijken. Uh, wij gaan sowieso... Achter hem aan, want we zijn echt helemaal kapot van. En dat is alleen maar uh, dat hij daar met die simpele ukulele zonder microfoon, zonder versterking, gewoon echt. Uh, je hoorde een, een speld bijna vallen in paradijs En de airco hoorde je. Dat de helemaal... airco en alle camera's die er stonden, die hoorde je echt. En uh, voor de rest uh, was hij gewoon echt helemaal akoestisch. En Dat vond ik wel heel erg knap. Ja, dat was heel erg knap. En uh, ik geloof dat hij in de juryrapport uh, uh, zoiets... Uh, to, uh, daar stond iets in van... Hij deed in zijn uppie deed hij, uh, uh, meer, meer dan, entertainment dan... Nee, meer... Uh, meer dan, uh, had hij meer indruk gemaakt dan uh, alle, ja, ja, alle singer-songwriters bij elkaar. Zo, zo, had hij het, uh, zo was het uh, ongeveer. Maar hij was ook de enige die het volledig akoestisch deed. Ja. Hij had het ja. Minimaal, echt het minimaliste uh, ja, uh, ja, instrument... Ja. Nou, zonder uh, de andere tekort te doen. Maar ja, dat, dat was wel opvallend. Uh, ja, maar je... ik, vind, ik vind het jammer voor hem dat hij helemaal geen prijzen heeft binnengesleept. Nee, dat, dat vind ik echt uh, vreselijk zonde. Maar ja, uh, weet, weet je wie ik het eigenlijk ook had gegund? Uh, ik ga het toch even klaarzetten eerlijk gezegd hoor. Dat is, uh, dat is, ach, ze was zo lief vond ik. Heeft ook met die ukulele gespeeld? Ja, ja. en is ook al uh, toegevoegd uh, bij Bladehammer... Uh, van, uh, van Menno Timmerman en Gerry van der Zwaard. Dat weet ik dan toevallig ook. En ze heeft in de, in de kwartfinale van de Grote Prijs van Nederland in Parkenhuis Wilhelmina gestaan. En daarvoor heb ik haar al eens een keer gezien in de Jet Lounge in uh, Groen van Prinserstraat uh, in Amsterdam. En hier zo uh, echt zo'n uh, achteraf hut waar al die Amsterdammer zinger songwriters bij elkaar komen. Angela Moernaar. Beetje je het weer? Heel klein, ja. heel klein meisje. Ja. Nou ja, ja. meisje. Ja. Ja. Ja. Klein vrouwtje, en, uh, die, uh, die stond daar ook... Ook volgens uh, een de, uh, de juryrapport, uh, lief. Volgens de juryrapport uh, fragiel opgesteld. Ja, maar, wel, meisje. Heel erg, ja, maar wel, heel erg, wel heel erg mooi, vond ik eerlijk gezegd. Ja. Dus gaan wij ook iets van Angela draaien. Uh, ze heeft een uh, single, die, die zou ze me toesturen. Niet gebeurd. nog dus niet. waarschijnlijk uh, zullen we daar nog eventjes uh, op moeten wachten. Uh, anders gaan we mo moeten we hem echt via de iTunes uh, eraf uh, rossen. Want dat is uh, waarop het uh, te vinden is. Timmit heet het nummer. Hebben we overigens niet. Ja, en als je met je telefoon die code scant die ze op, op ja, dat, dat, dat ja. posetje heeft gezet, kan je volgens mij ook nog wat downloaden. Ja, Ik heb nou het nou nog niet op, geprobeerd, het nou nou ja, maakt niet uit. Uh, in ieder geval, dit, dit nummer dat is ook al zo, sowieso al heel erg leuk. Uh, hier is Angela Moina. Na, laat Nothing. Als je zoiets uh, dan nog even mag uh, draaien eerlijk gezegd. Vind je niet uh, Marcus? Ik vind het, uh, ja. uh, vind het wel leuk. Trouwens, ik heb nog wel een, een verzoekje. Kan oh. ik ook gewoon bij jou als DJ een aanvraag doen? Nou, uh, wat uh, je? Wat let uh, wat je? moet er uh, gebeuren? Nou, ik zat laatst op het werk weer eens dus een keer zo'n beetje door onze backstage heen te bladeren. Oh, en dan kwam ik ja? nog een leuke opname van Chef Special tegen. Ja, nee, die gaan we zeker draaien. Wacht even, wacht even. Ik ga hem zoeken, want dan gaan we wel onze eigen versie die we hier in de studio hebben Ja, precies. Want dan kunnen we het bewijs leveren dat Chef Special hier ooit geweest is. Kijk hier, hè. Ja, dat was Riddle Raps. Maar was dat de ZFM-versie? Dat is niet de... Dit is hem. Dit is hem. De Riddle Raps. Precies. Die gaan we dus even gewoon erbij pakken. Vind ik een goed plan, Marcus. Want ja, iedereen zegt... ja. Hebben jullie Chef Special gehad? Ja! Wij ja, hebben ze gehad! Ja. En als je dus wilt weten hoe het, uh, hoe het klonk. Nou, hier is het gewoon het bewijs. Laat maar horen. Hier zijn ze met de Riddle Raps.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 Really, you get into that. I write a million riddles similar to this rap, yes. Familiar rhythms just to get your feel back. Into how we gon' reveal die for real, real man. It's out with every little whisper that you still can't speak out. Let your heat out, it should rebound. Free miles, these sounds. Let that reach out, that beat bounce. My feet fell in the ground. Your secrets, now let me figure 'em out. It's riddle raps, something with me, nothing without. It's riddle raps, something when you're under and down. It's riddle raps, never stop calling it out. It's riddle raps. It's Riddle Raps So I'm making all of your bounds Riddle Raps Fulfill it It's all in the sound It's Riddle Raps What the fuck are you talking about It's Riddle Raps yeah, yeah. Check it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 If you speak out, it's you hear that It should rebound free minds, these sounds Let that reach out, rebounds my feet fillin' the ground Your secrets. Now let me figure them out, it's bit of raps. So I'm with you not I'm without It's rid of rap. So I'm weighing you under and down, it's rid of raps, you'll never stop calling it out, it's rid of raps. Hey, hey. It's been a rap, yo. So Stop making all of your bounds. It's been a rap, yo. So Feeling it's all in the sound. It's been a rap. What the fuck you talking about? It's been a rap. A rap yeah. Let that reach out, be bounce my feet feelin' the ground. Your no secrets. Let me figure them out. It's bit of raps. So I'm with me, not without. It's bit of raps, your feelin', like it's all in the sound, it's bit of raps. Never stop calling it out. It's riddle rap. It's riddle raps. So I'm making all the upper bounds, bit of rap, I feel that it's all in the sound, it's riddle rap. What the fuck you talking about? It's riddle rap, rap it, Ja, dat was live bij ons. Nog met Menno op de achtergrond. Ja, je hoorde die meegd, hoorde hoort heel duidelijk op de achtergrond, Menno. Uh, so, nou, ik zit hem gewoon even een stukje terug. Uh, wacht nee, even nee, maar. nee. je hey, nee. ja, wel. Uh, oh, uh, nee, wacht. Ja, dat gaat oh, niet werken, hè? Jammer, jammer, jammer, jammer, jammer. Het is zo jammer meteen ook, hè. Maar wacht even, die ga ik uh, wel even weer klaarzetten. Ah. Nee, het lukt niet. Oh, wacht. Nee, maar chef special... Dat gaat maar wel lukken, want dan doen we het even via ome Bilsen Media Player natuurlijk. En dan zetten we hem gewoon even in de laatste paar seconden. Want ja, kijk, er wordt er nu nog getwijfeld van... Is dat nou wel vrouw? Hebben jullie... gehad Ja, dat hebben we. Maar ik ga nu eerst even gewoon die opname er nog eens even bij pakken. En dan is het dan... Kijk. ga ik hem even doorzetten natuurlijk. Hopla. En dan zeggen we even bij de laatste... Wat is het? Even, even, even op letten. letten. <middel> wauw, wauw. Ik kan niet anders zeggen. Het is overduidelijk het, het stemgeluid van laten horen. Nou... Zeg niet dat wij geen share special hebben gehad. Wij hebben ze gewoon gehad. Klaar. En ze staan dus nu gewoon elke maand uh, om uh, de afsluiting te doen in de wereld draait door. Ze zijn de huistuin en keukenband van, uh, van het programma van Martijs van Nieuwkerk uh, geworden. Dus. Zeg het maar. Zeg het maar. Kom, maar. kom maar, kom maar, kom maar. Wij hebben er een neus voor, toch? Hopelijk. Ja. Hopelijk dat de rest die bons geweest is ook allemaal zo gerut worden. Ja, nou, die mensen, uh, houses die moeten we trouwens nog even uitpakken, dat cd'tje. Want uh, we moeten toch even weer wat van die jongens gaan draaien straks. Uh, Alaska hadden we al gedraaid, helemaal aan het begin. De nieuwe single heb je niet, heb je niet gehoord. Leuk, leuke single geworden. Dat wordt de opnames ja, luisteren. Is een, dat is een hele leuke single. En uh, dat, dat kan ik ook wel vertellen. Die komen ook uh, straks wel bovendrijven. Daar ben ik wel van, uh, van overtuigd. Uh, dan hebben we natuurlijk de winnares van de grote prijs. Van, de, van Nederland van dit jaar Van 2011 Die hadden we al een jaar lang Al in de uitzending Maar we hebben er nog één een, een finalist Ja <laughs> Alsof we er Maar dit is gewoon onze eigen opname En niet een uh, opname Die uh, van, uh, van de, de, de bandcamp van Grote Prijs uh, afkomstig is Nee Dit heeft onze uh, vriend Marcus zelf gedaan Je bent er nog uh, trots op hè, Die opnames Lichtelijk, lichtelijk <laughs> Ja als de rest Zoals... nou ook eens zo goed ging als deze opnames dan. Nou, als, uh, Suus de Grote, uh, die was toen uh, met uh, onder haar naam, eigen naam Sue the Night uh, bezig, solo. Maar ze was ook uh, afgelopen zaterdag, toch vond ik ook, niet slecht. Nee, alleen een dus, beetje jammer dat ze jammer mij weer het... niet herkent. Nee, nee, nee. nee. Radiostem, hè? Ja. Dan herken je gewoon geen gezichten uh, meer. Uh, goed, Maakt niet uit. Uh, stond uh, toen uh, Samen met uh, Jolien stond ze de, de, de boel aan te sluiten. Uh, ja, en dan uh, was er ook nog iemand anders die uh, normaal gesproken de percussie deed, maar die werd vervangen. Dus, uh, die is vervangen door een man. Door een ik ben alleen uh, de naam van de man uh, gewoon uh, niet... Uh, die heb ik niet opgeschreven. Huistuin en Keukenprutser. Had dat al even gedaan, maar goed... dat, dat is niet gebeurd. Uh, <laughs> het, is, het is niet anders. Maar ik blijf toch... dit, dit nummer dat, dat, dat maakt zoveel... Uh, indruk op mij. en Het is gewoon een lijflied uh, geworden. Uh, naast uh, het uh, nummer wat, ik, uh, wat... op mijn, uh, bij mijn crematie... gedraaid mag worden van Fleetwood Mac... The Chain. Mag deze er wat mij betreft uh, achteraan. Hier is Sue the Night and Stay Close...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 Let's stay close to yourself. Ach ja, dat was uh, onze enige echte brave Suus de Groot. Ja, leuk als je op de achtergrond wat hoort. Uh, dat is onze uh, ja, ICT-man. <laughs> Die wijst is om een probleempje op te lossen. Goed hè? Ja, ja, ja. Gaat het? Legt het een beetje, kerel? Ja, ik wordt wel multitasker. <laughs> ja, nou, goed, ik zit en... je alweer gewoon dicht. Hop, doei, doei. <laughs> dat was hem. Ja. ja, dat krijg je als je gewoon een 24-uursbaan... Marcus noemt zichzelf een ZZP'er. zelfstandige zonder poen. Ja, dan krijg je dus dit soort effecten. Eh, ik zei het al. Dit was uh, Suus de Groot. Suus the Knight, uh, moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is de officiële benaming. Hè? Want anders dan uh, lijkt het wel heel erg uh, uh, fijn. Nou... Zijn de mensen er klaar voor? Want uh, ik heb uh, van de week uh, ik een beetje een mailbericht. Van, uh, van deze of geen. En die zei: Van uh, ja, ik heb uh, jou een CD gestuurd. Ik er kijken, ik, ik zoeken. Helemaal niks te vinden. Geen CD, niks. Nou, vervolgens uh, blijkt dus: uh, De man in kwestie, hij komt uit uh, Heemstede. Dat is gelukkig dichtbij. En uh, dan kom je al radig eind uh, weg mee. is dus, uh, Kees Jonk heer, hij heeft, een, uh, heeft een, een albumpje gemaakt. Een album gemaakt. En ja, wat ik zo grappig vind is dat hij in ieder geval... Uh, ja, toch er... Dat het iets is waar ik me moet mee laten verrassen. En de dat, Kees Jonker is ook de man achter Live in Your Living Room. Het uh, album wat hij gemaakt heeft, dat is Sal Cream Headshake... Ik ga er eentje draaien tot aan het nieuws van 9 uur. Want het is alweer bijna zover vrienden. Het, uh, het schiet op. En dat is dit nummer geworden. Hier is Brighter Day! This was a I thought it was magic. I would be sitting on the pavement. Your hand through my hand.